Twee verdachten van de duinbranden bij Bergen en Schorel hebben een bekentenis afgelegd. Ze zijn 18 en 20, komen uit Schagen en ze hebben toegegeven dat ze twee kleine branden hebben aangestoken. Een 44-jarige alkmaarder wordt verdacht van een grote brand begin deze maand. Hij ontkent, maar er was voldoende aanleiding om zijn voorarrest te verlengen. Bij een aardbeving in het westen van Turkije zijn, twee mensen, zijn drie mensen omgekomen en een onbekend aantal gewond geraakt. Ook raakte door de beving, die een kracht had van 5,9 op de schaal van Richter, gebouwen beschadigd. Het epicentrum lag bij de plaats Simaf, dat nu deels zonder elektriciteit zit. Dan het weer eerst nog plaatselijk mist, vanmiddagperiode met zonder in het zuidoostenkans op een bui. Maxima tussen 15 graden op de Wadden en 20 in het zuiden. Dit was het NOS-journal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 All yeah. be dead.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 Sex TV op kanaal 4540. 45. again you will never get it i will never get it Go. Hallo Yeah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 I'm just gonna in